Drie uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. Voorzitter Jaap Smit verlaat de vakbond CNV... en gaat als commissaris van de Koning naar Zuid-Holland. Laat hij de vakbond niet een beetje in de steek? En de bovenstem bij psalmzingen is als de snik in de smartlap. Maar waarom behoort dit tot onze immateriële erfgoed? Nu eerst het internationaal Journaal, Mark Visser. Minister Opstelten vindt het onacceptabel dat politiemensen in hun privé tijd geconfronteerd worden met geweld. Hij zei dat in de Tweede Kamer. In een nutshell uh, wil ik laten blijken, ook naar de heer Markoes en naar u allen, dat wij hier geschokt door zijn door deze berichten en daar vierkant uh, en heel scherp met ons beleid door zullen gaan. Maar dat het onacceptabel is dat in ons land politiemensen met dit soort uh, misstanden te maken krijgen. Opstelten doelt op een onderzoek, want volgens dat onderzoek van politievakbond ACP is 30% van de ondervraagden in privétijd wel eens een slachtoffer van geweld dat verband houdt met het politiewerk. Ook een familieleden hebben ermee te maken. Opstelten benadrukt dat tegen een verdachte die een politieagent heeft bedreigd, extra hoge straffen worden geëist. In de provincies Groningen en Drenthe is een grote politieactie tegen henneptilt. Op diverse plaatsen in de provincies zijn hennepkwekerijen ontdekt en ontmanteld. In Drenthe waren er invallen in Emmen, in de provincie Groningen, in Ter Apel en Stadskanaal. De actie heeft meerdere doeleinden, zegt een woordvoerster van de politie. Nou ja, voor ons als politie is het van belang om hennepkwekerijen te ontruimen. Eén, Het is illegaal, maar het is ook gevaarlijk voor de omgeving en het brengt schade toe. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo dat uh, we criminelen... Uh, met het ontruimen van kwekerijen daar raken waar we ze willen raken. En dat is in een portemonnee. Er zijn duizenden euro's in beslag genomen. Een 34-jarige man uit Emmen is opgepakt. Hij wordt ervan verdacht grote partijen hennep naar Duitsland te hebben geëxporteerd. De hoofdverdachte van de spectaculaire kunstroof in Rotterdam vorig jaar... is in Roemenië veroordeeld tot zes jaar en acht maanden cel. Een handlanger kreeg dezelfde straf. Bij de Roemenen hadden al bekend. De hoofdverdachte stal samen met een nog voortvluchtige vriend. zeven doeken en aquarellen van schilders als Picasso en Coguet uit het museum de Kunsthal in Rotterdam. De werken waren samen zo'n 17 miljoen euro waard. Wat er met de werken is gebeurd. is nog steeds onderwerp van speculatie. De moeder van de hoofdverdachte zei aanvankelijk dat ze ze had verbrand. maar kwam daar later van terug. De man die 2,5 miljoen won in de staatsloterij en een royale donatie deed aan de voedselbank in Breda is een ex-crimineel. De gullegever is John Jansen, die in de jaren 90 lid was van de beruchte Juliette-bende. De, de man nam contact op met de voedselbank om kinderen van arme ouders aan een Sinterklaas cadeau te helpen. Bijna 500 kinderen krijgen binnenkort op kosten van de prijswinnaar een cadeau. Een woordvoerder van de voedselbank in Breda is op de hoogte van de berichten over de identiteit van de gever. Wel benadrukt de woordvoerder dat iedereen in zijn leven kan veranderen. De politie heeft twaalf mannen opgepakt die zich hebben misdragen rond wedstrijden van Ajax. De verdachte wordt openlijke geweldpleging te lasten gelegd rond de wedstrijden tegen Celtic en AC Milan. Verdachten werden herkend op camerabeelden. Het zijn mannen tussen de 17 en 29 jaar oud... Ze werden opgepakt in plaatsen door het hele land, onder meer Lisse, Ede, Medemblik en Apeldoorn. Ajax speelt vanavond thuis tegen Barcelona, maar dat speelde bij de arrestaties geen rol, zegt de politie. Uh, ja, het is toeval het laatste incident, dat vond uh, afgelopen zaterdag plaats. En dat heeft ons eigenlijk toen besluiten van nou, we hebben nu uh, een aantal uh, verdenkingen tegen, tegen een twaalftal hooligans. En uh, toen hebben we gedacht van nou, het is het beste om die groep in één keer aan te houden. Maar ja, dat, is, uh, dat is vanochtend gebeurd. En daarbij is het natuurlijk een mooie bijkomstigheid uh, ja, dat dan vanavond deze wedstrijd is. En deze, uh, deze ze in ieder geval niet op straat zijn. Er valt nog een enkele bui, vooral in het westen. Verder ook af en toe zon en 5 tot 8 graden. Morgen regen met maximaal van 6 tot 9 graden. Donderdag overwegend droog. Waarom laat voorzitter Jaap Smit het CNV in de steek? Blijf luisteren.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 maar zijn het antwoord op de boeiende en wisselende vraag... naar kennis, kunde en capaciteit. Ik ben Wessel van Alphen, directeur Stavingroep. Vluchtelingenkinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen langlijstje, wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Jaap Smit vertrekt als commissaris van de, Koningin naar, uh, van de Koning moet ik zeggen, naar Zuid-Holland. Kan het CNV juist in deze crisistijd wel zonder hem? En psalm met bovenstem behoort sinds dit weekend tot ons immateriële erfgoed. Henk Beens, u heeft een boek geschreven over de zangtraditie. Is het een uitstervende vorm van psalmzingen of is het nog heel populair op dit moment? Nou, het is heel populair. Het is in geen mede dus het gewoon ingebed in de samenleving in verschillende kerken. Maar die bovenstem wordt nog steeds gezongen. Stereo is eigenlijk onze ambassadeur al jarenlang geweest... En uh, ja, het, het leeft helemaal op dit moment. Ja, ja. en uh, Jan Hoetman, u bent van dat koorstereo. Wat is voor u de mooiste psalm met bovenstem? Ik denk 25, 42, 89. Dat oh, dat, zijn, zijn, dat, dat zijn er een heleboel. Dat zijn <laughs> ja. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Raymond de Jong. En wel, welk lied wilt u wel eens horen met bovenstem? Laat het ons weten via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar onze website, ditistedag.nu. Ja, Jaap Smit van het CNV. Ik zei het verkeerd, hè? Ja, u maakt het wel heel zwart-witje. Ja. Commissaris van de, nee, van de Koningin, oh, oh, zei ik. Ja, ja, ja. Ik dacht van in de steek laten. Nee, dat komt zo wel. Ja, Eerst versie... maar even de naam. Die verspreking die, uh, die ligt ook om de hoek. Ja, ja he, doet u dat ook nog? Tot. Tot nu toe heb ik dat niet gedaan. In maar. uw sollicitatiebrief was... heeft u wel gesolliciteerd ik naar de ik functie of of van Commissaris van de Koning. Ja, of dat, of dat goed zat, ja, ja, ja. ja. Maar opmerkelijk dat u het wordt, of niet? Ik moet het nog worden. Ik word nu voorgedragen. Dus het kabinet en de koning moeten daar nog een goedkeuring aan geven. De koning zelf moet een handtekening zetten ook? Die zal er ongetwijfeld iets, uh, iets over te zeggen hebben. Um, of in ieder geval uh, op de hoogte zijn. En, uh, maar het kabinet neemt uiteindelijk een besluit. Dus dat voorbehoud moet ik maken. Maar ik, ik geniet nu van het feit dat ik uh, ben voorgedragen. Ja. ja, door de Staten van Zuid-Holland is dat. Exact. Ook. Ja. Ik hoor ontzettende herrie op mijn koptelefoon. Ik weet niet of dat bij andere mensen ook zo is. Ik ook. Maar... Ja. Het is nu weer weg. Nou, we horen alles weer normaal. Um, waarom wilt u het? Het lijkt mij een hele mooie en eervolle functie... die past bij, uh, bij wat ik heb gedaan, de ervaring die ik heb opgedaan... de brede kijk op de samenleving, mijn persoonlijke ambitie... en de persoon die ik ben. Want wat moet een commissaris van de Koning eigenlijk kunnen? Uh, wat, wat allereerst belangrijk is, is dat je uh, er voor alle mensen kunt zijn. Uh, alle Zuid-Hollanders? Exact. Hoeveel zo. zijn dat er? Ik weet niet eens precies hoeveel er zijn, maar het is een, gro een, een, een, een, een, een groot aantal. Want het is een hele belangrijke provincie... In, uh, in, in, in Nederland. Het is, het is maar een, je vindt er eigenlijk alles. En, uh, het is ook het, een heel groot, belangrijk deel van het motorblok van de Nederlandse economie. Je vindt er grote steden, Den Haag, Rotterdam, andere grote steden, universiteiten, dus wetenschap, haven van Rotterdam, ja. groene hart. Dus het is groot en klein. Maar mijn vraag was: wat moet je kunnen om het te worden? Ja, u stelde tussendoor een andere vraag. Oh, sorry. Wat ja. was in zover. Maar laten we het dan zo stellen: u bent predikant van Huis uit, he? theoloog. Ja. Is, is dat een geschikte vooropleiding voor. Uh... Dit nou, tot nu toen is het een geschikte vooropleiding voor heel veel verschillende dingen geweest. Ja. Ja. Ja. Dat is duidelijk, ja. Ja, ja. ja. Maar wat ja is een hele geschikte vooropleiding. Ja? Oh, ja, ja. Ja, ja. Maar wat, wat dan specifiek? Nou, kijk. Bij het met CNV heeft men ook wel eens gedacht... hoe bent u van de pastorie in, uh, op, die stoel, op die stoel gekomen? Alsof ik zeg maar, vanuit de pastorie voorzitter ben van het CNV. Dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Ik bedoel, ik ben tot 94 fulltime predikant geweest. En toen heb ik het nog drie jaar gecombineerd... met een halftime baan en bedrijfsleven. Dus vanaf 97 werk ik al in hele andere omgevingen. Dus ik ben het al langer niet... dan dat ik het wel geweest ben, althans dienstdoend. En, uh, maar dat is iets dat, dat, ja, dat kleeft aan je. Ik schaam me er ook niet voor. Uh, want het, ik ben er ook wel trots op. Het is toch ook geen schande? Absoluut niet. Oh. Maar ik vraag me wel eens af... stel dat ik onderwijzer was geweest... had u dan ook tien minuten stilgestaan bij mijn ja, verleden onderwijs? Ongetwijfeld. Ja. Ja. <lacht> ja. Ik wil nog steeds weten wat een goede commissaris van de koning moet, moet kunnen. <lacht> Het is een soort cliffhanger. Elke keer als ik wil antwoorden, dan stelt u een andere vraag. Ja, ja, dat ik. ik zal dat ik, dat ik. het om... ja, Als u een antwoord hebben, moet u even de kans vergeven. Ik ben stil. Ja. Nee, maar goed. Wat ze zoeken is iemand die uh, verbinding kan maken uh, tussen uh, de, de steden, de dorpen, de inwoners die er zijn, de verschillende belangen die er zijn, de partijen die uiteindelijk in de provinciale staten zitten. Het uh, moet iemand zijn die gezag uh, heeft, die uh, bewezen ervaring heeft, ook in, in uh, verschillende. Uh, omgevingen. Uh, ik heb weliswaar niet mijn ervaring opgedaan... in de traditionele uh, lijn van provincie of gemeente... maar op andere plekken. Uh, het en ze het dachten, als je de vakbond bij elkaar kan houden... dan kan je Zuid-Holland ook wel Nou, misschien wel, ja. Het is niet, uh, niet de eenvoudigste wereld... waar ik nu uh, afscheid van neem. Uh, maar ook, ik denk dat het ook veel te maken heeft met het feit... van wie je bent. Uh, ik, bedoel, ik ben een mensenmens. Ik hou van het leggen van de relatie met de mensen... Um, nou, ja. Ik denk nu toch even aan Soep, hoor, als u dat gaat zeggen. Nee. Ik ben een mensenmens. Dat zegt die manager van Kuppersoep ook altijd. Nou, misschien had hij dan ook kunnen worden. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Hij heeft niet gesorriciteerd. Nee, nee. nee. nee. U zit pas kort bij het CNV, dachten wij. Drieënhalf jaar. Zullen we even gaan luisteren wat u zei toen u daar begon? Dat is goed. Dat is ook wat het CNV voorstaat. Een grote maatschappelijke organisatie die een rol van betekenis kan spelen... in het ontwerp van de samenleving van morgen dat het een georganiseerd verband is waar mensen niet alleen voor zichzelf gaan... maar het verbinding zoeken met anderen om samen een gemeenschappelijk doel na te streven. Het lijkt me dus buitengewoon spannend en goed om met anderen samen... te zoeken naar de juiste antwoorden op de vragen van vandaag. Ik ben niet iemand die voortdurend die C expliciet noemt... maar dingen baseert op die christelijke traditie... die al eeuwenlang mensen gemotiveerd hebben om er wat beters van te maken dan het nu is. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij hier de komende jaren... op een goede manier elkaar aan het werk kunnen gaan. U zei toen ongeveer dezelfde dingen als nu? Ja. <laughs> nou, ik Van elke baan moet je gewoon zeggen... verbinding maken en samen en dan krijg je hem. Nee, het patroon is dat je dus kennelijk elke keer... in hetzelfde soort functies terechtkomt... waar dat een eigenschap is die gevraagd wordt. Maar voorzitter van de vakbond is toch iets anders dan commissaris van de Koning? Ja, dat is absoluut zo. Anders had ik net zo goed kunnen blijven. nee, maar De context is anders, maar een aantal aspecten die van, van de baan uh, die ik nu uitoefen... voorzitter van het CNV, heeft ook wel vergelijkingen zijn te trekken... met de, de functie uh, die ik hopelijk uh, mag aanvaarden in, in januari. Is het niet te kort, drieënhalf jaar bij de vakbond? Voordat je weet wat het is, ben je al anderhalf jaar verder, lijkt me... Daar heb ik natuurlijk over nagedacht. Uh, dus uh, ik ben benoemd voor een termijn van vier jaar. Ik heb, uh, bij het begin ben ik er steeds van uitgegaan. Ik doe het één termijn. Heeft u niet gezegd toen? Althans dat was niet, niet tegen ons toen u hier was. Uh, ik heb al meer dingen niet tegen u gezegd. Oh, wat? <laughs> ja, dan moet je welke dag uitnodigen. Dan nou, ja. U zit u wel heel vaak hoor, ja, toch? Ja, ja, maar goed. Uh, nee, maar goed. Ik, ik ben er zelf altijd van uitgegaan. Ik doe dat één termijn. En dan zien we wel hoe dat, hoe dat loopt. Het is wel een wereld. Daar heeft u gelijk in. Dat heb ik me ook de afgelopen maanden gerealiseerd. Uh, waarin je, zeg maar, uh, je je weg moet vinden. Um, dat wist ik toen ik eraan begon. Dus ik heb ook wel het idee van ja, ik begin echt goed op stoom te komen. En uh, uh, je plek uh, heb je veroverd. En, en, uh, dus ik heb ook inderdaad echt serieus nagedacht van mijn termijn loopt af. Ga ik voor een tweede termijn? En die vraag ligt natuurlijk ook bij het CNV. Willen we die man nog een tweede termijn? Dat hmm, zeiden ze. Dat, dat, die, dat zover, is het, niet gekomen. Nee, zover is het niet gekomen, nee precies. Maar uh, ik heb natuurlijk wel in de afgelopen maanden erover nagedacht. En uh, een aantal dingen uh, de revue laten passeren. En ja, dan komt dit voorbij. En ja, dit is ook iets wat ik uh, zeer ambieer. En maar is het, dan niet, niet, is het dan heel raar om te denken van hij had het niet super naar zijn zin? Ja, maar dat zou je kunnen zeggen bij elk afscheid. Ik bedoel, elke. Zeg maar de maar elke... ik vraag het u nu. Nee, ik had het te zeer naar mijn zin. Ik had er gisteravond nog een gesprek over met een paar collega's. Nee, ik, uh, ik had het te zeer naar mijn zin. Ik heb geen moment spijt gehad van die stap. Ik wist wel waar ik aan begon. Het is gewoon een, echt een, een tof job, een ingewikkelde. Ja, uh, want uw voorganger uh, was mede om die reden weggegaan. Die vond het te ingewikkeld worden. Ja, nee, maar dat is niet de reden waarom ik vertrek. Uh, um, um. Want ja, laat ik zeggen, dit is niet iets wat, wat vaak voorbij komt. En wat ook voor mij nee, heel, er heel, ja, heel erg aansluit bij, uh, bij nou, wat, ik, wat ik wil en wat ik ben en wat ik denk te kunnen. Hmm. Begrijpen ze dat bij het CNV ook? Ik kan me voorstellen dat er toch ook wel wat mensen teleurgesteld ja, zijn. Ja, on, ongetwijfeld zullen er mensen zijn die zeggen hij laat de boel in de steek. Dat zei ik net ook. Ja. Ja. Hebben ze dat ook al gezegd? Hè? Nee, oh. dat heb ik nog niet gehoord. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen... goh, wat, nou, wat jammer dat hij weggaat. Dus het is altijd leuk om te horen. Uh, maar ik heb tot nu toe alleen maar reacties gehad van... we snappen heel goed dat je deze stap zet en dat je die kans ook pakt. En dus ik heb, als ik naar de reacties kijk die ik vandaag heb gekregen... via sms en twitter en telefoon en mail... dan zijn er heel veel mensen die goed begrijpen uh, waarom ik deze keuze maak. En ja, het is ook netjes de... om te zeggen natuurlijk. Ja, nou ja goed, uh, ik ben netjes opgevoed, dus dan zeg je die dingen... Maar het is ook voor het CNV natuurlijk hartstikke goed... om te zien dat hun voorzitter uiteindelijk gewoon op zo'n plek terechtkomt. Dat zegt ook iets over het CNV. Het heeft maatschappelijk een hogere status dan voorzitter van de vakbond. Nou, zin, niet minder in ieder geval. Niet minder in ieder geval. Oké, okay, zo ervaart u dat. Bent u eigenlijk koningsgezind? Ja. Geen republikein? Nee. Dan was u het misschien niet geworden? Nou, het is niet aan de orde geweest, maar kennelijk heeft me niet getwijfeld... Aan, uh, aan mijn gezindheid op dat punt. Nee. Hoe zouden het... ze dat nou getoetst hebben? Ik weet het niet. Nou, misschien uh, <laughs> heb ik ook wel eens een keer in een ander programma... er ook iets over gezegd. Ah, uh, dat weet u zelf nog wel. Of hangt u de vlag uit op Koningin? inderdaad? Zeker, zeker. Oh. Nee, maar ik vind ook dat het een, uh, dat het, zeg maar, een instituut is... Waar we, waar we zuinig op moeten zijn. Zoals dat er trouwens op veel instituten moeten zijn... in onze samenleving. Ik vind dat we daar, over de de provincies het moment... worden elke zes jaar toch weer afgeschaft. Er komt weer een nieuw kabinet die zegt... we gaan de provincies wegsnijden. Ja, ze, ze zijn er gelukkig nog steeds. Ja. En uh, zo vind je meer discussies over uh, dezelfde onderwerpen. Maar ik ben dus vroeg de vraag, bent u koningsgezind? Ja, ik zou het een eer vinden om uh, deze functie als commissaris van de koning te mogen gaan vervullen. En ik vind ook dat zij dat fantastisch doen. Ja, de, de koning en de koningin bedoelt u? Dat bedoel ik. Ja. Gaat het ook weer voor één termijn? Ik vraag het nog meteen nu, dan weten we dat? Nou, die termijn is voor zes jaar. Uh, mijn leeftijd is 56, dan ben ik 63. Als dan moet u nog uh, zeven jaar door tegen die tijd. <laughs> Volgens mij heb ik... Ben ik mede geweest. De regelaar die heeft gezegd dat gezorgd dat ik, in ieder geval ik tot mijn 67ste moet. Ja, u wel. Nou, ja, ja, moet je maar opschieten, maar in ieder geval, wie weet hoe dat er dan uitziet. U zegt niet: dit is in principe voor één termijn. Nee, dat zeg ik nu niet. En dat zei u vier jaar geleden wel. Dat heb ik toen gedacht. En, en tegen een enkeling gezegd. U wilt oud worden in deze functie? Nou, ik zie dit wel als een hele mooie kroon op wat ik gedaan heb. Het uh, past ook wel een beetje bij, dit, uh, bij deze functie, denk ik. Maar ik vind het echt een hele mooie... <laughs> ja, het is een leuke woordspeling. Een beetje bekro <laughs> ja. bekroning van, van mijn loopbaan. En uh, nou ja, ik denk echt dat ik dat uh, met heel veel plezier ga doen. Dat zal ook niet altijd makkelijk zijn. Maar ik, ik zoek ook geen makkelijke baan. Nee, de Polen kan... Heb je theologie nog wel eens om de hoek kijken? Nou, nee. uh, kijk, ik ben sinds 97 heb ik, zoals het heet, de rechten als van een emeritus. Ik was op mijn 40 al gepensioneerd... Uh, um, als predikant dan. Maar dat betekent gewoon dat je je bevoegdheden hield. Maar ik sta tot nu toe nog een aantal keren per jaar op de kansel. Ik ben ook niet die kerk uitgestapt omdat ik van kerk en god los was. Maar omdat ik uh, gewoon met twee benen in midden op straat wilde staan... met mijn haren en de wind zoals ik het altijd omschrijf. En daar aan de, aan de slag wil met de dingen waar ik voor sta. Ja. Dus ook in mijn huidige werk. Uh, ja, uh, Ik kom ook niet van dat, van dat, uh, van dat beeld af. Ik, beeld het, uh, ik ben ook gestopt met dat uh, te proberen los te laten... Maar ik ben zeg maar een, een zeer uh, uh, niet een Dominee in de klassieke zin van het woord, maar ik sta nog wel uh, ja. regelmatig en ja, Maar De overgang van Dominee naar vakbond is groter dan van vakbondleider uh, naar commissaris van de Koning. Ja, maar er zit tussen die Dominee en die en die voorzitter van het CNV zitten nog dertien jaar wat oh, ik 13 andere dingen. Ja. Nee, 17 jaar. Oh, ja. ik ben, 10 jaar ben ik werkzaam geweest in het bedrijfsleven als organisatieadviseur bij. Het, uh, KPMG en Anderson Elvis Felix. Ja. Daar heb ik dus een enorme ervaring op gedaan... Uh, in allerlei bedrijven en organisaties... waar ik dan iets uh, mocht toevoegen in de vorm van een advies. Dus noem maar een onderwerp en ik heb er wel weer mee te maken gehad. Ja. Daarna ben ik... Nou, KPMG werd net vandaag aangeklaagd wegens corruptie. Ja, maar dat was dus na, na mijn tijd. Ja. Ja. Nog even. vraag. Uw voorganger was niet heel erg onomstreden, zou je kunnen zeggen. Hoe is dat voor u om iemand op te moeten volgen die... Uh... Ja, waar toch ook wel wat twijfels over waren. Oh, ik heb met al mijn voorgangers een uitstekende band opgebouwd. <laughs> Eén keer per jaar dineren wij nog met alle in leven zijnde voorzitters... tot en met Jan Lansen. De... De... Nee, ik heb nee. het nu over de commissaris van, de, koningin, oh, van de koning. Oh, die voorganger. Ja, wij die. gaan de bijbanen. Ja. Ja, nou ja, daar moet er maar een ander over vragen. Ik bedoel, hij heeft daar volgens mij dertien jaar uh, heel goed uh, werk gedaan. En uh, er zal, uh, ik, heb, ik, zeg, ik heb me daar niet in verdiept. Uh, het, is een, uh, het is wel een merk ik in, in zeg maar, deze wereld een thema wat aan de orde is. Ja, van, maar heeft uh, u er zelf een opvatting over, over wat u wel en niet erbij wil doen? Dat heb ik natuurlijk in mijn huidige baan moet ik die afwegingen ook maken. Dus als je mijn cv nu kijkt, zie je ook een aantal nevenfuncties staan. Maar het, het grosste van hoort gewoon bij mijn functie ja. als voorzitter van het CNV. <coughs> Sorry. En ik heb er een enkele, enkele naast. Omdat ik, ja, dat is ook haast niet. Dat moet je ook niet krampachtig willen voorkomen. als je op een gegeven moment op dit soort banen terechtkomt, dan wordt je ook geacht een aantal dingen gewoon te doen ten behoeve van het algemeen nut. Gaat u blijven doen als uw commissaris? Nou, in een zeer beperkte mate, Ja, daar, daar hebben we ook al over gesproken in de, in de procedure. En, en dat is wat mij betreft gewoon in alle. En goed overleggen. En is dat, een, is dat een aantal afgesproken of een bedrag nee. afgesproken of van zo mag je blijven verdienen? Misschien dat het wel zo gaat werken, maar dat zien we tegen die tijd wel. In elk geval heb ik, uh, is daar wel over gesproken. En vind ik het ook een terecht onderwerp in deze tijd. Om, uh, nou ja, goed, ik ga erheen in de eerste plaats om Zuid-Holland nee. te, nee. te dienen. Maar wat is er dan afgesproken concreet? Dat we het daar, uh, als het nodig is, met elkaar eens over zullen hebben. En uh, ik heb ze het gezegd van horens, dat is niet anders dan wat ik tot nu toe gedaan heb. Goed, wij gaan een, een hoger toontje zingen. Want Psalm zingen met de bovenstemmen uit de Gene Meiden, Muiden is erkend als immaterieel erfgoed. De vraag is natuurlijk, wat maakt dat dan zo bijzonder? Gaat erover praten met Jan Roetman van het Gene Meijder Core Stereo en met lokaal historicus Henk Beens. Ja, Jan Roetman, eerst maar eens even wat het is. Wat is een bovenstem? Een bovenstem is een tenor die boven de melodie twee, meestal twee tonen hoger zingt. Ja. Zullen we even luisteren? Ja, ik wou die psalm nog even wat langer laten klinken op Radio 1. Maar goed, het gaat om die hoge, de hoge stem die we horen. Ja. Precies. Ja, en dat is een tenor die dat zingt. U zingt zelf ook in het koor, maar u bent bas, dus u kunt het niet? Bijna niet. Bijna niet? Oh, Al wel een niet. beetje. Soms, ja, afhankelijk van de hoogte van de toon. Ja. Als de basistoon lager is, dan kan ik daar wel twee tonen boven. Ja. Als het richting de C en de D gaat, gaat dan is, niet meer. is het voor mij afgelopen. Ja, Hoedman, wat voor stem heeft u? Ik ben de bas. Ja, en... en, en ja. Ik heb een tenor. U heeft een tenor, dus u kunt het? Ja. Kan je wel een beetje Meneer horen, Bens? u heeft een veel hogere stem. Een ja. hogere stem. Ja. En wilt u het doen voor ons, of gaat dat te ver? Nee, als dit, ik dat dan vraag... dan doe je de bovenstem geweld aan. Ja? Dat, ja, dat ja, klinkt gaat. niet goed. En dan nou weet ik dat collega Thijs ook een tenor heeft. Zou hij het kunnen leren? Je hoeft het niet te leren. Je als je tussen in. de tenoren staat en je hebt een beetje gevoel voor muziek, zing je hem vanzelf mee. Ja? Ja, dat gaat vanzelf. Mee. Want is het dezelfde wijze als de psalm? Ja. Helemaal, helemaal ja, ja, dezelfde hij wijze? golft mee, ja. alleen het verschil is verschillend. Henk die kan daar meer van zeggen. Ja, met die beentjes? Kijk, het is, het is zo. Um, als je normale muziekboeken hebt van psalmen, dan kom je niet meer uit de voet als organist. Dus je moet een organist hebben die kan harmoniëren. En die, die toon, die bovenstemtoon. Die vloeit voort uit het akkoord wat de orgnis speelt. En Er zijn wel drie akkoorden uh, mogelijk. Dus je kunt ook maar drie verschillende bovenstemmen zingen. Oh ja. Maar wij zingen gewoon degene mij de bovenstem. Ja, want er, die staat ook gewoon. Ik dacht dat iedereen dat improviseerde. Maar in principe staat die ook gewoon op papier. Die staat. Net als uh, de gewone melodie. Ja. Kijk, Stereo die is, die heeft een dirigent gehad. Dat is Jan Zwanenpol. Die is al overleden. Stereo is het koor, hè? Ja. En die, die, toen hij die dat voor de eerste keer hoorde... tijdens een concert in Hasselt, was die man die was er stil van. En die zegt, we gaan dat op papier zetten. En die liet vooraf, voor iedere repetitie, liet die tenoren komen... en die liet die voorzingen. Want voor die tijd stond er niks op papier? Voor die tijd was het helemaal improviserend. Zeg maar, in de kerk, daar gingen de mensen in de kerk gingen ze staan... om die gevoelde kracht bij te zetten. En dan ging dat gewoon voor de vuist weg. Hm. Dus ik zat als jochie, zat ik in die kerk... En daar begreep ik er nog niet zoveel van. Maar als ze dan gingen zingen, dan zag ik gewoon naar de mensen... dan gaat het gebeuren. Dan gingen ze naast mij in de benen staan. En dan hielden ze zich vast zo oh ja? aan de banken. Want alleen degenen die de bovenstem zongen, die gingen staan? Die gingen staan. Oké, okay, en de rest oh. bleef zitten? De rest bleef zitten. Okay. Okay. Dus dan kon je ook nog zien dat, ze, dat zij het waren? Ja. Ah. ja. ja en ben ben. was je dan ook extra geestelijk of hoeft dat niet? Wat zeg je? Ben je dan ook extra gelovig als je dat doet? Of nee, hoeft dat niet? ja, extra gelovig. Kijk, voor veel mensen zijn de, zijn de inhoud van de psalmen zijn natuurlijk ook heel belangrijk. En als je daar dan zo'n bovenstem bij hoort... Ja, dan krijgen een aantal mensen die raken gewoon uh, ontroerd. Mm. Het, is, het is een dementie. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar het is, uh, als je de, de reacties ziet van mensen, wat het met mensen doet... dan zeg je, ja, het is toch heel eenvoudig, het is heel simpel... maar daardoor is het juist... Heel bijzonder. Ja, ik, vond, ik heb geluisterd op YouTube naar een aantal... vond het ook aangrijpend om naar te luisteren. Dan moet ik wel eerlijk zeggen, na twee psalmen op hele noten... was ik ook wel weer toe aan iets snellers. Uh, meneer Roetman, hoe heeft u het op de werelderfgoedlijst gekregen? Dat lijkt me een hele klus. Nou, we zijn ongelooflijk gestoond, uh, uh, geholpen... en gesteund door Henk Beens. Omdat wil je uh, alle hobbels... Bij je zo'n aanvraag nemen, dan moet je de historie goed kunnen beschrijven. Ja, die kon, die kon meneer Beens u goed vertellen. Dat stond klaar in het boek. Nee, er was een boek over geschreven. De muzikanten hadden het op papier gezet. De noten stonden op papier. Het wordt elke week uh, gepraktiseerd... Elke zondagmorgen elke zondagmiddag en elke zondagavond als er een kerkdienst is, wordt in de muid in de bovenstem gezongen. Ja, ook dus, gewoon in de, in de bestaan. Want ik las ook nee. ergens, dat iemand zei, ja, vroeger mocht het niet op zondag. Dat mag wel goed. Ja, juist wel, juist dat wel. Klopt wel, niet? Juist wel. Ah, nee, nee, nee ah, dat is een ah, vreemde opmerking. Ah. Nee, het, is, het ontstaan is in de kerk. En het wordt elke zondag gepraktiseerd in de kerk. En uh, mannen, cultiveert het we. Het is vanaf de 60 jaren, toen er de plaatjes uitkwamen, is het al opgenomen en in de landen verspreid dat betekent dat het is vastgelegd... en we hebben een toekomstplan geschreven om het te cultiveren. Dus we hebben dan alle voorwaarden voldaan. Ja, en toen kwam u op de lijst. Ja, meneer Beens, dat is dus ook aan u te danken vooral. Ja, nou ja, ik, ik zeg altijd samen sterk... we zijn allemaal schakeltjes geweest... en als je, als je de mogelijkheid hebt eh, om, om dat eenvormig te krijgen... al die schakeltjes bij elkaar... want het is, het is natuurlijk zo... het is niet alleen een eerbetoon aan de bovenstem... maar het is ook een bekroning van het geestelijk lied... Want dat weten de mensen niet. Uh, sinds Calvin die Psalmen heeft samengesteld in 1562, zingen ze nog, worden de, de melo die melodieën die worden nu nog bij ons gezongen. Zeg maar, de tekst is wel uh, veranderd, mm -hmm. eh, maar de melodie niet. Dus dat is op zichzelf dat is al geweldig. Is dat is, ook al geweldig? Zeg maar. ja, is het een typisch genemuidend fenomeen? Het wordt uh, sinds het vanaf de 60e jaren is dus vastgelegd. en door heel Nederland verstuurd, middels plaatjes en verkocht. is het het land ingetrokken. Het is in Geene Muiden begonnen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat de oorsprong. in Geene Muiden <lacht> Natuurlijk. Vandaar dat we zeggen, Geene boven bovenstaan. Ja, ja. ja nu, nee, u bent daar niet mee eens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Mijn, mijn oma die is zeer oud geworden. Die is 98 jaar geworden. En die heb ik in de 80e jaren. heb ik die nog even geïnterviewd. en die zei al dat haar vader, plusminus 1880, 1880, die zong ja. hem al. En ah, er ja. kan nu niemand... Kijk, ik heb onderzoek gedaan in Urk, ik heb onderzoek gedaan in Zierikzee... maar er, er kan niemand onder 25 jaar terug. Kijk, Urk heeft hem gewoon overgenomen voor Gene Muiden. In Zierikzee wordt ook een soort bovenstem gezongen. Ik heb die, het op de Veluwe ook wel eens gehoord, ja. ja. En in de Veluwe zingen ze ook nog wel meerstemmig... Maar bij ons, volgens kennis, heb je bij ons zeg maar, de, de, pure, de pure bovenstem. De van Die is niet gecomponeerd. Die is gewoon ontstaan uit het, uit het gevoel van zo'n gemeenschap. Ja. ja. ja en... Smit, heeft u wel zijn een dienst geluid... waarin de bovenstem werd gezongen? Ja, maar niet op hele noten. Want dat hoor ik in deze muziek, ja. dat het op hele noten is. Maar dat is een traditie waar ik niet uitkom. Maar het is wel heel bijzonder om naar te luisteren. Ja. Ja. Nou komt het ook in de popmuziek voor. Mannen die hoog zingen, zullen we daar even naar luisteren? Ja. Ja, dit is Freddie Mercury, meneer Roetman. Doet hij hetzelfde met zijn stem als, als de man met de bovenstem? Ik zou het niet weten. Nee? Enkele ja. af in enkele tijd wat ik net hoorde. Nee, daar was ik al bang voor. Ja. Meneer Beens, kunt u er iets mee? Nou, kijk, hij, hij zingt hoog. Ja. En je zit, je, zit natuurlijk, je zit natuurlijk altijd met die tenoren. Die kunnen op een gegeven moment, als je de melodie hebt... die kunnen dan niet hoger, hè? Dus de, de menselijke stem is natuurlijk op een gegeven moment beperkt tot een bepaalde hoogte. Maar het is toch een kopstem die ik hoor, of niet? Ja, ja ik ja. weet niet wat het verschil is. is dat is wel een is verschil. De BG's, ja, ja, die vond dat ook zo geweldig met die. Ja, die komt ook heel hoog zingen. hebben we het maar hebben we daarover, van een kopstem, of niet? Ja. Ja. Kijk, en om dat nog even aan te vullen... die, die Claude Codimel... die heeft, zeg maar... Uh, vierstemmige psalmbewerkingen gemaakt. Dat is meegekomen met hun in Nederland. Die zongen ze, zeg maar, in de vorige eeuwen ook... in Genemeiden, zeg maar, in een huiselijke kring... Maar daar heb je bijvoorbeeld die alters. Dat is de hoogste stem die erin staat. Ja, Die vertoont wel, die vertoont wel enige overeenkomst met die bovenstem. Maar er komt natuurlijk ook dat, dat die mogelijkheid is beperkt. Die hoogte is beperkt. Ja, ja. Dus je hebt altijd een aantal gelijken. Ja. Hoe is het met de jongeren? Doen die er ook aan? Zeker. Ja? Wij uh, doen ons uiterste best om als mannenkoor geen oude mannenkoor te dus zijn, maar een jong mannenkoor. Geen <lacht> en oude koor, en nee. wij uh, zijn ook daar ook zeer succesvol in. En wij zijn in ons zorgplan dat is ook opgenomen dat wij op de basisscholen... de kinderen een beetje vertellen wat het is, hoe het is of staan, hoe het werkt. En ze horen het ook elke zondag in de kerk. Maar dat we het ook uitleggen, dus dat ook de jeugd brengen we ermee in contact. Nee, en u gaat niet meer staan bij het zingen van de bovenste? Nee, nee, nee ze blijven gewoon zitten. We, gewoon het zitten. gebeurt nog een beetje virtueel, denk ik. Dat de mensen okay, denken ze denken nog dat ze ja. gaan staan. Ja. Tijd voor onze Dichter bij de Dag. Raymond de Jong. Hallo. Goedemiddag. Ik wilde proberen in met mijn bovenstem, maar ik ga toch wel met mijn eigen stem. Ah, stemmen. jammer. Ja, ah ja helemaal. Als de mens zijn mond opent en klanken produceert, klinkt dat volgens sommige mensen positief en voor anderen verkeerd. Welke kreten je slaakt en wat je interesseert, hangt af van waar je woont en wat men je leert. Gefeliciteerd, je raakt geïnspireerd door je eigen dood. Een carrière als martelaar, het perspectief is niet echt groot. Een overzichtelijke weg met een duidelijk eind en doel. Maar als altijd zo persoonlijk is, is andere doden niet cool. Een gesprek over de jihad, gevolgd door popmuziek. Zo presenteer je het beste de pop-jihad aan je publiek. Maar iets wat pop is, is op dit moment populair. Gevolgd door een nieuwe trend en straks niet meer spectaculair. 2500 jaar geleden waren de persen en de joden... vriendelijk en behulpzaam, ondanks verschillende goden. In de popheilige oorlog maken ze het nu alleen maar bond. Het huidige vijandschap heeft geen historische grond. En op de heilige grond wordt gras sterk en gezond. Maar voetbal is oorlog. Zo is de cirkel weer rond. Dankjewel, Raymond de Jong. We zetten jouw gedicht op uh, Dit is de dag. nu. Hij heeft wel een vrij hoge stemmen. Hij zou het misschien kunnen, hè, de bovenstemmen. Hey, uh, ik heb het idee dat we het hem wel kunnen leren. Tenor, ja. Raymond, dus je zijn mag op maar, cursus. Je moet maar eens een keer komen op. Ja. <laughs> ja. Ja. Goed. Wij bedanken onze gasten. Jan-Jaap de Ruiter, Mark Verkammen, Rosa da Silva. Jaap Smit, Jan Roetman, Henk Beens en Fik Meijer. En zometeen hier uh, op de zender de Villa, Villa Vepiro. ger goedemiddag. Hallo, Elsbet. Uh, wij gaan praten met Bert van Delden. Je kent hem wel, oud rechter. Oh. En hij is nu voorzitter van de Waakond van de inlichtingendiensten. En dat is nou juist het punt, want een paar weken geleden... werd hij ervan beschuldigd helemaal geen waakhond of toezichthouder te zijn... maar schoothond van de inlichtingendiensten. Hij zou namelijk goed praten dat de AIVD de inlichtingendienst... dus afluisterapparatuur aanschaf die verboden is. En hij zou ook nog eens een beetje vooruitkijken... preluderen op een wetswijziging die dat wel toestaat. Nou, bij ons gaat hij reageren. Bert van Delden, zometeen in de villa. Dit is Radio 1... Het is half vier. Uh, Mark Visser met het NWS Journaal. Minister Dijsselbloem wil dat banken bonussen uitkeren... van maximaal 20 van het vaste salaris. Op die manier wil hij de regels voor de financiële sector verder aanscherpen. In een brief van de Tweede Kamer benadrukt hij dat perverse prikkels... zoals hoge beloningen en bonussen wereldwijd worden gezien... als een van de oorzaken van de financiële crisis. De hoofdverdachte van de spectaculaire kunstroof in Rotterdam... vorig jaar in Roemenië is in Roemenië voordeeld tot zes jaar en acht maanden. Een handlanger kreeg dezelfde straf. Na de roof probeerden de dieven in Roemenië enkele kunstwerken te verkopen... maar daar liepen ze tegen de lamp en werden gearresteerd. Wat er vervolgens met de werken is gebeurd, is nog steeds niet duidelijk. En minister Opstelten vindt het onacceptabel... dat politiemensen in hun privétijd geconfronteerd worden met geweld... Het is schokkend dat de dienders ook in hun privé-tijd te maken hebben met geweld, zei de minister in de Tweede Kamer. Volgens een onderzoek van politievakbond ACP is 30% van de ondervraagden in privé-tijd wel een slachtoffer van geweld dat verband houdt met het politiewerk. Tot zover de hoofdpunten uit de nieuws. Ik ben Gerritsen, verkeersinformatie. Er staan files op de A13, daarna richting Rotterdam... voor Delft, 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum, voor Knoop het Gorkum 6. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam... voor Hardingsveld, Griesendam, 3 kilometer. En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Arnhem en Nijmegen rijden geen treinen. Het spoor is daar beschadigd. Van en naar Rijswijk rijden ook geen treinen. Daar is een brandmelding. In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. <tied> Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Hoeveel soepeler is het nieuwe ontslagrecht? Waarom is er wel een harde grens voor het begrotingstekort... maar niet voor de werkloosheid? En Europa pakt de belastingontduiking aan. Daarover gaat het na vier uur in ons economiepanel Klinkende Munt. En daarvoor praten we met Bert van Del, de voorzitter van de commissie... die toezicht moet houden op onze inlichtingen en veiligheidsdiensten. Of die zich wel aan de wet houden. Geen overbodige luxe in deze tijden... waarin iedereen op de wereld elkaar bespioneert dat de vonken eraf vliegen. En wilt u reageren? Dan kan dat via onze site www.villavpro.nl. Dit is tot half vijf, Villa VPRO. Mijn eerste Duitse coalitieonderhandelingen... Vanavond of uiterlijk vannacht moeten de Duitse SPD en CDU-CSU eruit zijn. Dan moeten ze hun laatste geschillen oplossen... anders komt er geen regeerakkoord en geen grote coalitie in Duitsland. De SPD schat de kans op 50%. Ja, half vol of half leeg, zou je zeggen. Ja. Duitslandkenner en historicus Willem Melging, Universiteit Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft de Duitse media bekeken. Uh, uh, uh, uh, zijn die al een beetje in paniek geraakt? Nou, ik raak er niet erg van die paniek, nee. Het is uh, de, de constatering dat er 50% kans is dat het lukt. Dat kun je altijd zeggen natuurlijk. Het lukt of het lukt niet. Maar... Uh... Je moet goed uh, onder, uh, uit elkaar halen waar de, de echte strijdpunten liggen en waar uh, naar de, de, de, de, de spreekwoordelijke achterband toe geprobeerd wordt om te laten zien we hebben er echt voor gevochten jongens. Ja. Twee, dat... twee, twee weken geleden waren de strijdpunten nog. De kun jij afstrepen waar ze al uit zijn inmiddels. Het dubbele paspoort, tolheffing voor het buitenlanders, een aantal referenda en het homohuwelijk. Ja. Ja, maar de meeste van die punten zijn eigenlijk al opgelost. Okay. Die, die tol voor buitenlanders uh, op de snelweg, uh, die gaat er waarschijnlijk komen, net als in, uh, in Zwitserland. Uh, de dubbele pas, uh, die staat nog open. Uh, daar heeft de SPD echt een breekpunt van gemaakt. Dus uh, de, de bedoeling is, de wet nu, maar die is nog niet in de praktijk beproefd, is dat uh, mensen met een uh, andere nationaliteit op hun 23ste moeten kiezen uh, voor de Duitse nationaliteit of die andere. Dus dat de dubbele pas uh, dan uh, komt te vervallen. En daar heeft de SPD echt een breuk. Spreekpunt van gemaakt. Die andere punten, het minimumloon, uh, tol voor buitenlanders, dat loopt allemaal uh, redelijk uh, tot zeer goed. Uh, lo loopt dat in die onderhandelingen? Wat gaat er op die onderhandelingen? Het is eigenlijk vandaag is echt die day. Ze moeten waarschijnlijk ja. de, de hele nacht doorgaan als ze er niet uitkomen, want ze zullen eruit moeten komen. Wat gaat er gebeuren vanmiddag en, en, en vannacht en vanavond? Nou, ik denk dat ze er, er wel uitkomen, al was het alleen maar omdat er eigenlijk geen andere optie is. De... de een ander kabinet kan alleen uh, SPD, groene en de Linken. Nou, die hebben dan een paar zetels uh, over. En dat is een totaal vechtkabinet. Plus dat dat psychologisch uh, heel lastig is. De Linken, de oud-communisten samen met de SPD. De verhoudingen zijn heel erg uh, slecht nog steeds. En... De andere optie is, als het uh, klapt, is dat er nieuwe verkiezingen komen... en dan krijgt de SPD daar de schuld van. En dan zullen ze nog minder uh, zetels krijgen dan ze al uh, op dit moment hebben. Mm -hmm. Dus... Dat is heel rationeel denken, hè? En het is ook heel wel mogelijk dat de onderhandelaars er wel uitkomen. Maar uit de berichtjes die, die wij hier uh, anderhalf uur geleden lazen... sprak toch een soort verontrusting voor hoe, wat de achterban van die SPD gaat doen. Als zij toch het idee hebben... ja, jongens, je hebt, er, je hebt erg je best gedaan, ongetwijfeld... maar wij herkennen ons hier niet in. Nou, de SPD zal uh, het onderhandelingsresultaat moeten voorleggen... aan een uh, soort partijcongres. En... Uh, als ze dat, als ze dat uh, goed spelen... zullen ze dus zeggen van... Nou, wij hebben er heel erg voor gevochten. Dit is het maximaal haalbare. En als zij dat minimumloon voor elkaar krijgen... dan zijn ze eigenlijk al heel erg goed bezig. Hm. Omdat uh, dat in, aan het begin van de onderhandelingen... eigenlijk een soort breekpunt uh, leek. Uh, de SPD moet ook gewoon kiezen van willen wij regeren... dan willen we ook serieus regeren... of willen we de eeuwige oppositiepartij ja. blijven. Hè? Maar misschien loert er toch nog iets wat eerst niet loerde. Namelijk een, een, een, een zwart-groene coalitie met uh, de uh, CDU-CSU met de Groenen. Dat was eigenlijk volkomen ondenkbaar. Maar nu in een of andere deelstaat zijn de onderhandelingen... tussen de christenen en de Sociaaldemocraten afgebroken. En die gaan nu met de Groenen praten. Dus ja, dat maar... gevaar ligt nu levensgroot op de loer voor de SPD. Uh, er zijn op, lo op lokaal niveau... of op regionaal moet je eigenlijk zeggen... wel voorbeelden van deze combinaties. Ook SPD met de oude communisten. Met name in, in de oude DDR natuurlijk. Maar uh, dat is op, op bondsniveau... toch wel heel erg lastig. De CDU... En de Gruden zijn in het, hebben in het begin uh, onderhandeld. Maar dat liep al heel snel. Uh, ja, liep dat stuk. De, de Gruden zijn uh, heel erg in zichzelf gekeerd. Die ze hebben vreselijk slecht gescoord. Veel slechter dan ze uh, hadden gedroomd in, in alle peilingen. Dus die zijn eigenlijk toe aan, aan wat uh, introspectie, zal ik maar zeggen. Het is niet ondenkbeeldig, maar het is niet heel erg voor de hand liggend. Dus ja. uh, ik denk dat ze er gewoon uit gaan komen, maar dat het, ja. uh, dat het nog wat, wat nog wel wat moeite kost. Ja. Maar, nog één puntje willen Mel tot slot. Twee weken geleden verzuchtte de directeur van Duitsland het Instituut Ton Nijhuis hier. Dat is allemaal klein bier, allemaal gedoe over wat maatregelen. We missen gewoon een grote visie voor Duitsland. Ja, een grote visie voor Duitsland. Ik ben niet zo van de grote <lacht> visies voor Duitsland, eerlijk gezegd. Nee, historisch ik, gezien ik, een ik beetje eng, heb, eng misschien. Ik heb liever een grote visie op, uh, op Europa. En die, die heeft Duitsland wel. Maar die willen de anderen nog niet aan. Dus uh, ja. nee hoor, de, de, Duits, hoe saaier de Duitse politiek... hoe rustiger wij kunnen slapen. Oep, even, even <lacht> nou, morgen zullen we het allemaal weten. Willem Elging, Duitslandkenner en historicus. Dank je wel. Ja hoor, graag gedaan. Pst. De moskee. Op het moment dat die moskee uh, roept, dan denkt iedereen gelijk, oh, oh ja, dat is een gebedshuis. Ik zou het meer uh, multifunctioneel gebouw noemen dan, dan moskee. Wat we hier eigenlijk doen, is het uh, kickboxen plus MMA. En daarbij ook uh, yoga. Dus in principe zijn we iets van zes dagen in de week aan het trainen, dus uh, de kickbox, wat wij hier doen, is niet, uh, op vrijwillige basis echt professioneel. Dus je wordt getraind. En ja, onderdeel van de training is ook dat je jezelf beheerst. Uh, je kan het hier uh, voor sport komen, je kan hier voor een. Uh... Voor het gebed komen. Je kan ook hier voor, uh, voor, uh, voor feestelijke gebeuren komen. Het gebeurt uh, eigenlijk alles hier. Dat was één minuut gemaakt door Robin Ferdinand Groot. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. deze week gaan onze correspondenten wereldwijd op zoek naar humor. Gisteren hoorden we dat in Frankrijk een stand-up comedy hype aan het ontstaan is. En vandaag is Metropolis in Duitsland. Duitsers zijn wel degelijk humoristisch, maar de humor is intelligenter dan in Nederland, zeggen de Duitsers zelf. Deze repo gaat over Duitse humor. Dat ben je uh, snel uh, uitgepraat. Ja. want Duitsers <laughs> hebben geen humor. Nee, dat is precies heb, wat ik wou vragen. Want... Nee, dat vind ik helemaal niet. Ik kan al op de televisie zien dat Duitsers lachen. In het dagelijks leven ook heb je gewoon uh, leuke, leuke grappen. Ik merk dat ook altijd als ik naar Duitsland kom, dat, dat ze dan uh, dat gewoon kunnen lachen. Dat, uh, dat is in het Duitse net iets moeilijker... ook omdat mensen gewoon net iets afstandelijker zijn. Mijn naam is Sven Ratzke, klemmercabaretier. Ik ben in Duitsland geboren aan de grens en in Nijmegen opgegroeid... en uh, mijn ouders zijn dus Duits-Nederlands. Ja, ik ben Heidi Rutter... en ik was tien jaar voorzitter van het Genootschap Nederland-Duitsland. Het uh, is alleen... Denk ik voor, voor Nederlanders niet zo makkelijk om de Duitse humor te begrijpen. Omdat die heel veel woordgrapjes ook. Dat ze zo'n zo monument met een, uh, met een engel erop, die Goldelze noemen en zo. Dus dat, allemaal dat, dat soort grappen ook. Nou, ik uh, heet Zonke. Zonke Poel. En je bent geboren in München? Ja, daar ben ik uh, 40 jaar geleden geboren, ja. Dus wat Duitsers heel graag doen, dat is mij opgevallen, ze spelen heel graag met taal. Ze hebben, ja, als je alles bij elkaar neemt, een iets rijkere taal. En dat is eigenlijk wat mij uh, heel vaak is opgevallen, dat het hier gewoon nogal plat is. Dus dat je recht voor je raap en dat je denkt van, uh oh, was dit nu een grap of uh, is die man zo grof? Of je lacht erom of je kan er niet om lachen, maar je hoeft er niet verder over na te denken. Ja. En dat is uh, Duitse humor toch iets meer. In Nederland kun je nog steeds wel een soort iets met taboe doorbrekens een groot publiek aanspreken. Maar in Duitsland gaat dat niet. Want het is heel erg volgens het boekje in Duitsland. Dat vind ik namelijk aan humor dan niet zo leuk. TV, heel erg. Dan moet je hier op vier staan en je mag niet naar drie lopen. Want de camera staat daar en je, daar zitten allemaal helemaal bejaarden. En het gaat inderdaad over Angela Merkel weer. En dan denk je, oh god. Er is dus bijvoorbeeld iemand als Joep van het Hek die ik eigenlijk heel goed vind die dan uh, gewoon van die grappen maakt waar je zegt, moet dat nou? Maar ja. doet u dan op? Wat voor grappen? Nou ja, die zo onder de gordellijn zo van, van de seksueel getint en zo, dat vind ik hier meer. Wat dat betreft is het inderdaad wat taboe doorbrekende. Omdat je hier gewoon veel makkelijker onderwerpen aan kan snijden... op een redelijk grove en recht-toerecht recht aan de manier zoals... Uh, Noem homofilie, noem, noem, uh, noem uh, asielzoekers, noem... Nou ja, dat soort thema's, dat kan je gewoon in het Nederlands vrij toerecht aan, ja. aanspreken. Ook humoristisch, neemt je niemand kwalijk. Hier zou je ook uh, over Israël een grap kunnen maken. Nou, dat is in Duitsland uitgesloten. Ja. Dus dat wordt veel sneller, veel serieuzer genomen. Een grap over de Tweede Wereldoorlog, worden die gemaakt in, in Duitsland? Ik, ik hoor daar eigenlijk nooit enige gein over. Dus wel, heb je wel gelijk, ja. ja. Ik heb wel geleerd om het met een bepaalde, op een bepaalde manier te brengen... zodat uh, ja, iedereen, uh, de meest christelijke persoon... bij wijze van spreken in, in de huis, ook nog zegt van... Nou, dat had me toch eigenlijk ongefallen. gefallen. Ja, maar uh, Omi, wees weißt du dus je der wat hij alles voor Dus zaken. zag, Ik heb dat niet zo so metgekregen. Nou, en dan ben je, heb je toch je doel bereikt. Kunt u me de essentie van de humor beschrijven? Ik zou bijvoorbeeld zeggen dat... Uh, wacht maar, daar komt mijn man. Ja, uh. Kan jij even niet komen? Waarom niet? Niet komen. Niet komen. Niet komen. Oké. Okay. <laughs> Je hoort niet meer zo goed. Ja, sorry. Ja, nu ben ik even um, van mijn apropos af. De, de, de essentie van de humor. De essentie van de humor. Ja, ik, ik zou bijna zeggen wat intelligenter allemaal. Ja, u de, vindt de Nederlandse humor vaak grof. Ja. Ja, dat vind ik wel. Maar zo heb je ook weer Jiske Vett en Paul de Leeuw, wat de Duitser niet snapt. Wat misschien ook goed is, wat beter Duits spreken, dan uh, begrijp je er ook een heleboel van. Ja. Maar het is gewoon ja, net iets vernuftiger. Dus uh, dat kan ik me voorstellen dat je het niet snapt en daardoor bedenkt dat ze eventueel geen humor hebben. Een beetje Moet intelligenter, gaan. als ik dat mag zeggen. Dat was een bijdrage van Jan Maarten Deurvorst. En morgen is Metropolis in Turkije bij een tekenaar die de politiek op de hak neemt. En dat kan natuurlijk consequenties hebben. Spionagewerk is geheim, het woord zegt het eigenlijk al. Behalve voor Bert van Delden als hij langskomt bij de AIVD... of de Militaire Inlichtingendienst. Hij is namelijk voorzitter van de Commissie van Toezicht, Inlichtingen... en Veiligheidsdiensten, het CTIVD. En dat CTIVD moet namens ons allemaal de Big Brother-diensten in de gaten houden. Bert van Delden van de CTI, CTIVD, welkom... Ja, prima. Had ik het nog behoorlijk gerepeteerd, maar gaat het toch wel. Ja, het is een moeilijk mevrouw. woord. Ja. Ja. Laten we nou eerst even bij het meest pijnlijke beginnen. Ik, misschien ervaart u het totaal niet als pijnlijk. Maar uh, 9 november in de Volkskrant uh, had u een interview. En daarin hebben een aantal commentatoren uit afgeleid dat u eigenlijk helemaal geen toezichthouder bent, maar dat u een schoothond bent. Want u. Praat goed dat de AIVD afluisterapparatuur heeft aangeschaft dat verboden is. En u zou ook gepreludeerd hebben op een wetswijziging die dat zou moeten gaan toestaan. Uh, gewoon heel simpel, wat is uw eerste reactie? dat dat interview heel goed gelezen moet worden. En dan zal daaruit blijken dat alles wat daar gezegd is... overeenkomstig eerdere mededelingen is. En dat er in feite niks nieuws in dat interview staat. Maar het staat ook niet in zoals Gerrit nu samenvat? Dat is niet de nuance? Nee, dat is niet juist. Want in de eerste plaats is er geen sprake van het aanschaffen van verboden apparatuur. Want waar het over gaat, en dat is iets wat al heel lang bekend is... is dat de MIVD... Uh, bepaalde apparatuur heeft die aan het eind van de levenscyclus is. Dat is de apparatuur die ze gebruiken om bepaalde analyses uit te voeren. Daarvoor hebben ze besloten, daarom hebben ze besloten om nieuwe apparatuur aan te schaffen. Dat staat ook keurig in de Rijksbegroting. Al een hele tijd geleden is geloof ik een dashboard ICT van het ministerie van Defensie... waarop aangeko aangekondigd staat dat die apparatuur aangeschaft gaat worden. En dan is de discussie dat dat inderdaad moderne apparatuur is... waar je meer mogelijkheden mee hebt... waar je sneller mee kan werken... en waar je dus eventueel grotere hoeveelheden... Eh, mee zou kunnen analyseren. Maar het is niet iets... Een, een, een methode om grotere hoeveelheden binnen te halen. Dus het is niet zo dat die apparatuur, apparatuur nu nog niet gebruikt mag worden voor de wet? Nee, die apparatuur mag zo. zonder meer gebruikt worden. En ja. dat staat ook heel duidelijk in dat interview. Zij zei mm -hmm. in één enkel zinnetje, dat um, alle, alle apparatuur die men heeft... alleen maar gebruikt mag worden overeenkomstig de wet. Ja. En daar letten wij op. Ja. Dan is er, ik denk dat, dat ik wel weet waar het foutje uh, gemaakt is... door mensen die u daarop aangesproken hebben. U zegt in datzelfde interview, wordt u gevraagd of u uh, het ermee eens zou zijn... dat onze inlichtingendiensten op dezelfde manier data gaan verzamelen... als de NSE nu doet. Dus dat wil zeggen, niet alleen via de ether, wat nu mag in Nederland... maar ook via de kabel, dat mag nu nog niet. Toen werd u gevraagd, bent u daarop tegen? Dan... Ja. Uh, eh, en vervolgens kwam er een vraag over apparatuur. Maar die hebben dus niks met elkaar te maken. Die hebben niks met elkaar te maken. Nee. Ja, dus dat dan, is dan, dan, dan is dat helemaal. Dat los van elkaar staan. Ja. Ja, maar, ja. maar u heeft ook gezegd... Um, ja, dat onderscheid tussen kabelgebonden en niet kabelgebonden... dat is uh, in 2002 in de wet gekomen. Maar dat is achterhaald. Uh, uh, kun, uh, uh, uh, kan u zo'n mening geven? Uh, dat vind ik van wel. Ik wil trouwens even zeggen... ik heb niet gezegd, en dat zeg ik ook niet... dat we op dezelfde wijze als de NSE te werk moeten gaan. Want daar zijn best wat vraagtekens bij te plaatsen. Ja, daar komen we zo en, uh, maar als het gaat over de, uh, de manier waarop je eventueel informatie mag binnenhalen... Mm -hmm. dat is iets wat inderdaad in de periode dat deze wet tot stand kwam... kwam bijna alle uh, informatie waar men in geïnteresseerd was kwam door de ether. In de loop der tijd is de techniek gewijzigd. En nu komt het merendeel komt via een kabel of ten dele via een kabel binnen. En dat betekent dat je al die informatie dan zou missen... als je uitsluitend naar... Uh, niet kabelgebonden uh, informatie zou mogen kijken. En dat is lastig, denk ik, voor diensten. Ja, en dus zegt u, ik, ik zou daar best voor zijn. Om de wet die naar gaande aan te passen. Uh, ja, dat is ja. mijn uh, opvatting. En dat is ook niet zo gek, want we hebben in het verleden al gezegd. Dus wat dat betreft, niets nieuws, staat al in een rapport van de commissie, dat we het van een rapport van twee jaar geleden geloof ik, dat dit uh, gedateerd aandoet. En daarna heeft de adviesraad internationale vraagstukken... heeft ook gezegd dat dit verouderd was... en aan het kabinet een overweging gegeven om dat te wijzigen. Dus ja, heel schokkend kan ik dat niet vinden. Nee, nee, maar dat, wij hebben het woord schokkend ook niet gebruikt, nee, nee, hoor. Nee, nee, nee. <laughs> Maar <laughs> andere, andere mensen iets. wel, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja nee, ja, op geen stijl bent u nogal uh, uh, ja. aangepakt. Maar ja, dat is gewoon geen stijl. Die doen dat altijd natuurlijk. En laten we eventjes gewoon... Uh, dan, dan, hier is nu in elk geval helderheid over. Uh, een simpele vraag. Hoe controleert uw commissie eigenlijk... de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? Zijn er drempels? Nee, er zijn geen drempels. Wij kunnen alles zien... Dat wil niet zeggen dat wij ook in staat zijn om alles te bekijken. Maar dat is gewoon fysiek onmogelijk... omdat die dienst heel groot is en wij met een beperkt aantal mensen werken. Maar we hebben onbeperkte toegang tot alle informatie... die bij de dienst, diensten, zowel de MIVD als de AIVD, voorhanden is. Wij kunnen daar rondlopen. Wij kunnen inloggen op hun computersysteem. Iedereen is verplicht antwoord te geven op de vragen die wij stellen. Dus daar is geen enkele drempel aanwezig. Loopt u dan niet het gevaar als u met te weinig mensen... Uh wel toegang heeft tot bergen informatie... Uh, dat u uh, uh, met een kluitje 3 in wordt gestuurd... Uh, hide in big numbers, zoals dat heet. Mm -hmm. Dat u verzuipt in de gegevens. Ja, ik zeg ook niet dat wij met te weinig mensen zijn... maar wij zijn met een beperkt aantal mensen. Maar dat kan je altijd voorstellen... als je uh, een, een dienst hebt van pakweg 1500 man... hoeveel mensen zou je dan moeten hebben... om alles wat die dienst doet echt in de gaten te hebben? 100 man of zo? Ik, ik weet het niet. Mm -hmm. uh, wij zijn met een, in totaal zes of zeven onderzoekers... en een paar commissieleden... Dus zeg maar een tiental mensen die bekijken dat... maar die proberen dat op een zodanige manier te doen... dat wij een goed overzicht hebben op wat er bij die diensten speelt. En ja, want u moet het, u, u let op of, gewoon heel simpel of ze binnen de wet werken... Ja. of het legaal is wat ze doen. Ja. Is, dat, is dat voor u te doen, zeker als u uh, uh, met zo weinig mensen bent... om te controleren of al die data, alle informatie die ze krijgen... om, om de herkomst te controleren, of dat inderdaad legaal verkregen is... dat lijkt mij dan een, eigenlijk een buitengewoon moeilijke zaak. Zeker omdat er zo grenzeloos gewerkt wordt. Ja, de herkomst is natuurlijk heel moeilijk te controleren. Maar dat is ook voor de dienst moeilijk te controleren. Want wij, laten we zeggen, laat ik het zo zeggen... wij controleren geen buitenlandse diensten. Wij kijken alleen naar wat de Nederlandse dienst doet. Uh -huh. En wij kijken of de Nederlandse dienst... op een fatsoenlijke manier te werk gaat. Uh -huh. Dat wil zeggen dat zij niet... Aan. als ze zeker weten dat ze iets niet mogen vragen, dat ze niet aan een andere dienst, Naampoort welke vragen, zouden jullie dat voor ons binnen willen halen? Hm. Dat zal niet mogen, want dan mm -hmm. krijg je wat dan heet een U-bochtconstructie. Mogen uw onderzoekers hm. uh, bij de inlichtingendienst vragen naar bronnen? Um, ja, wij kunnen bronnen wel zien, maar niet buitenlandse bronnen, wel Nederlandse bronnen. Daar. Kunnen we naar kijken, dat weten we. Maar van het buitenland weten we niet. Maar dat weet de dienst zelf ook niet. Want diensten oh. wisselen die gegevens nu eenmaal nooit uit. Nee, nee. Nee, de bronnen niet bedoelt nee, dus nee, niet. De, nee, exact, de bronnen okay. niet, Ze nee. zullen nooit zeggen waar ze gegevens vandaan hebben gekregen. Ook de Nederlandse dienst zal ja. nooit aan een andere dienst zeggen... dit hebben we uit een internettap... of dit hebben we van een, een informant of van een agent van ons gekregen. Dat zullen ze nooit zeggen. Nee, nee zelfs dat niet. Niet eens de naam van een informant, maar ook niet of, of, niet, het, een hoe, of het een informant was. Of nee. op welke manier ze het verkregen hebben. Nee. nee, Dat is natuurlijk ingewikkeld als je, om het even anders te zeggen... Uh, u doet eigenlijk uh, onderzoek naar of de dienst binnen de juridische lijntjeskleur of ze de wet volgen en niet overtreden. En bij uitzondering als de minister erom vraagt... van joh, kijk wat ruimer, kijk of dit onderzoek effectief geweest is. Naar nou, die verdachte in Rotterdam, die Somalische verdachte... is dat bijvoorbeeld gebeurd. En daar zijn een paar fouten naar boven gehaald. Um, zou u niet willen dat u dat onderzoek veel vaker kon doen? Nou, effectiviteit. Dat brede effectiviteit. Nou, ik denk dat dat een heel omstreden kwestie is. Ik weet niet wat de commissie Dessens, die zeer binnenkort zal rapporteren, daarover gaat zeggen. In ieder geval zou het betekenen, als uh, de huidige CTIVD zo'n opdracht zou krijgen dan zou je een totaal anders samengestelde dienst krijgen. Want dan mm -hmm. moet je dus echt naar de effectiviteit kijken. En dat is wel heel moeilijk als je dat wil combineren met rechtmatigheid. Omdat op die manier in de gaten te houden... moet je ook een andere personele bezetting hebben en veel meer mensen. Tot wie, dusver is het zo Sorry, dat het de minister is die dat bekijkt. Ja, maar de minister kijkt naar de effectiviteit. En hoe doet hij dat dan? Via u? Uh, nee, niet via ons. Nee. Want wie toetst het dan nu? Toch niet, toch niet uh, meneer Opstelte helemaal in zijn eentje? Ja, meneer Opstelte heeft er al helemaal niks mee te maken. Oh nee, de Binnenlandse Zaken, sorry. Of ja. de minister van ja. Defensie of de minister van uh, Binnenlandse ja, Zaken. Nee, maar goed, maar, dat zijn maar, twee want ministers... het, het ligt bij de minister. Maar aan wie besteedt hij dan eigenlijk dat uit? Ja, is weet die, u dat weet Een eigen departement voor, om daarnaar te kijken. Dus het departement toetst de effectiviteit? Ja. En uiteindelijk de Kamer natuurlijk... waar de minister weer verantwoording moet afleggen... van uh, is die dienst wel goed gemanaged? Nou, ja. dan moet hij antwoord op vragen kunnen ja, geven. Met andere woorden, u, het is nog steeds zo... dat u effectiviteitsonderzoek... dat als, als u daar nadrukkelijk om gevraagd bent... heeft u in de afgelopen periode, de, de tijd dat u voorzitter van het CtiVd bent. Het komt dan nu in één keer goed uit. Uh, wel eens gedacht, ik hoop dat, die, dat de telefoon gaat... en dat hij mij gaat vragen om een effectiviteitsonderzoek te doen. Want mijn handen jeuken, want dat stinks to high heaven hier. Kijk, als stinks to high heaven. Dan heeft het weer met rechtmatigheid te maken. En dan zouden we het <laughs> zelfstandig doen. Okay. Want daar zijn we dus geheel vrij in. We zijn ja. helemaal vrij in welke uh, opdrachten... we of niet eens opdrachten, want we kunnen geen, hoeven geen opdrachten aan te nemen. Wij zijn vrij in het onderzoek dat we willen gaan doen. Daar stond er vanochtend, nog even actueel in de Volkskrant... een verhaal, natuurlijk weer naar aanleiding van de NSE-spionageschandaal... Uh, dat, uh, dat er misschien wel eens een grote inschattingsfout... of interpretatiefout gemaakt zou kunnen zijn... door Glenn Greenwald, de journalist die het allemaal naar buiten brengt. Namelijk dat, als er bijvoorbeeld wordt gezegd over Nederland... dat er 1,8 miljoen uh, metadata zijn... dat dat getal wel kan kloppen... maar dat niet gezegd is dat de NSE zo vaak dat bij ons weggehaald heeft, dus ons gespioneerd heeft... maar dat dat gaat om 1,8 metadata die de MIVD of de AIVD in Nederland... in het buitenland heeft afgeluisterd... en dat vervolgens heeft overlegd met de bondgenoten in Amerika. Dus dat dat spionagewerk van ons is. klinkt allemaal ingewikkeld, maakt het ook ingewikkeld... maar zou dit wel eens waar kunnen zijn? Het is ook heel ingewikkeld. En ik denk dat het antwoord op die vraag. dat u dat zou moeten. Uh, die vraag zou moeten stellen bij de AIVD of is vooral dat zo? bij de Want u, Maar u heeft in dat soort dingen toch. u kunt toch overal in en alles zien. U zou gaat het, gaat het toch goed recht... kunnen controleren? Ja, ja, het gaat ja. toch om rechtmatigheid? Nee, maar rechtmatigheid. Dan, kijk, eerst zou ik moeten weten, en dat is het probleem hier natuurlijk sowieso al, dat helemaal niet bekend is uh, op dit moment over wat voor informatie uh, Snowden of Greenwald beschikt. Hij zegt, ik heb anderhalf miljoen gegevens, of weet ik hoeveel... maar dan zou je dat moeten leggen... en moeten kijken, wat zijn dat dan voor gegevens... waar zijn die verzameld... en dan zou misschien daaruit kunnen komen... dat die geheel of ten dele door Nederland zijn binnengehaald... zelf zijn binnengehaald... en vervolgens ter beschikking zijn gesteld... of weet ik wat... ik begrijp dat dit is allemaal omdat de Nooren zoiets gezegd hebben... maar mm -hmm. ook die Nooren weten dus niet... Ja, of die denken kennelijk te weten wat Greenwald uh, onder zich heeft. Maar dat zou je eerst nog een keer moeten bezien. Ja, maar Dampen het zou op zich, gezien de, uh, het werk wat de IVD en MUVD doet, zou het kunnen. U weet, u, daar kunt u wel antwoord op geven, u weet dat zij inderdaad metadata binnenhalen. Het dat, dat, dat mag, dat mag algemeen bekend zijn dat de dienst dat doet in buitenlanden waar Nederlanders bijvoorbeeld op missie zijn of op missie moeten, dat ze daar inlichtingen verzamelen. Ja, ja, dat is algemeen bekend. Ja. En het zou dus ook helemaal niet zo gek zijn als, als wij die, uh, uh, dat delen met Amerika. Met landen waarmee je samenwerkt? Ja. Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar kunt u dat niet onderzoeken? Dat zouden we ook nog kunnen onderzoeken... maar daar hebben we op dit moment geen enkele aanleiding voor... om dat te gaan onderzoeken, want dan gaat het weer heel specifiek... of die uh, gegevens waar Snowden over beschikt... of dat de gegevens zijn die ter beschikking zijn gesteld. Ja. We zijn nog lang niet uitgepraat hierover, maar helaas wel nu... want onze tijd is om. Maar heel kort, u heeft nooit het gevoel dat u in het bos gestuurd wordt? Nee. Oké. Okay. Dat zal moeilijk zijn, want daar zijn we zelf bij. <laughs> Heel, heel goed, goed. geruststellende gedachten, meneer Van Delden. Heel hartelijk bedankt, de voorzitter van de CTIVD. En dat is de commissie die toezicht houdt op onze inlichtingen en veiligheidsdiensten. Bedankt, meneer Van Delden. En zometeen na nieuwsster, weer en verkeer is Vila VPRO terug. Met ons economiepanel Klinkende Munt en met Eurobureau. En dat gaat over de Oekraïne. De Slag om. Tot zo.